Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een van de verdachten die terechtstaat voor de kunstroof in het Drenns Museum in Assen... heeft geen deal gesloten met justitie. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. De man ontkent volgens zijn advocaat... dat hij de Roemeense kunstschatten uit het museum heeft gestolen. Het Openbaar Ministerie meldde anderhalve week geleden... dat er procesafspraken zijn gemaakt met de verdediging van de verdachten. Dat gebeurde omdat ze de gestolen helm en twee gestolen armbanden hadden teruggebracht... Dinsdag gaat de rechtszaak over de roof van de Roemeense kunstschatten van start. Na de Iraanse delegatie heeft ook de Amerikaanse vicepresident G.D. Vance... een gesprek gehad met de Pakistaanse premier Sharif. Ook de speciaalgezant Steve Witkoff en president Trumps schoonzoon Jared Kushner... waren bij het gesprek aanwezig. Het is de bedoeling dat later vandaag Iran en de VS in Pakistan praten... over een einde aan de oorlog. Maar Iran stelt eisen voordat die gesprekken beginnen... Zowel het land dat de VS de bevroren Iraanse tegoede vrijgeeft... maar het Witte Huis gaat daar niet mee akkoord. Ook de Iraanse eis dat Israël de aanvallen op Libanon stopt is niet gehonoreerd. Het is daarmee de vraag of en wanneer de gesprekken kunnen beginnen. Het Verenigd Koninkrijk gaat de afgelegen Gagos-eilanden in de Indische Oceaan... nog niet teruggeven aan Mauritius. De Britse regering schort de overeenkomst voorlopig op... na druk van de Amerikaanse president Trump... De wereldeiland eiland Diego Garcia niet kwijt vanwege de Brits-Amerikaanse legerbasis die daar ligt. De chagos eilanden zijn sinds het begin van de 19e eeuw een Britse kolonie. En de Britten waren van plan de eilanden terug te geven en de legerbasis te leasen. De Britse premier Starmer wil nog in gesprek met de VS over de kwestie. En het weer bewolkt, maar soms ook wat zonnige perioden. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe... en vallen er wat buien, lokaal ook met onweer. Het 15 tot 21 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edson Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Trying to put one foot Dan begin bij Zandvoort uh, op zaterdag. We beginnen terug naar 1986 met Kissing the Pink en uh, One Step. Nou ja, we zijn uiteraard heel benieuwd uh, hoe het gaat uh, op uh, Duitsveld. Ik heb al uh, aangekondigd, uh, Piet, dat we de wedstrijd uh, vanmiddag uh, in de gaten gaan houden. En daarvoor hebben we jou ingehuurd. Goedemiddag. Ja, dat is helemaal goed. Ik ben er weer, dus ik zit op de tribune. Zo, en, mooi. Uh, we, we, we kijken inmiddels naar ongeveer een... Uh, een half uurtje, ruim een half uur, na de wedstrijd uh, Zandvoort-Kastikken. Kastikken is een van de twee de tweede plaats, van bovenaan van boven. Die uh, staan drie punten achter op Ede ook voor de titel, dus dat is uh, wel een uh, goede tegenstander. De uitwedstrijd, die, uh, die, ver die vergeten we niet zo snel. In het begin van het seizoen dat voor SV Zandvoort met uh, 10-0. 10-0? 10-0, toen, uh, 10 toen was echt een drama, maar... ...was ook de oorzaak toen dat we zo weinig spelers hadden en allemaal hele jonkies hadden. En inmiddels uh, is het nu, uh, we hebben toch weer een paar ouderen, die zijn er weer. Uh, Dani Kirchhoff, Berk Belenkamp, Kerstien uh, en Berg. Daar zijn de vertrouwde spelers aangevuld door uh, de komende Sterre Gio en uh, de Rechtsbek. Dus, dus eigenlijk is het wel een niet de slechtste opstelling vandaag en uh, we zijn ook uh, actief. We uh, hebben kansjes die er net niet in gaan met corners en vrije trappen. En uh, ja, en, en, uit, en in de dertiende minuut was het Karstricum die uh, via een mooie aanval over rechts. En uh, ja, de keeper kwam zijn goal uit, had hij misschien achteraf niet kunnen doen, beter niet kunnen doen. Maar toen was het eenvoudig voor de spits om hem uh, langs de keeper te schuiven. Dus in de dertiende minuut heeft Karstricum 0-1 gescoord. Daarna wat uh, kleine kansjes voor Karstricum ook nog, maar ook voor Zandvoort op gelijkmaker achter te winger, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dus we zijn wel hard bezig en ik, vind, ik heb er goed, nog steeds goed gevoel bij op dit moment. Als ze straks twee goals misschien tegenvallen niet meer, maar nu wel. Dat we, we geven nog niet op, maar ook de laatste weken is het toch wel steeds zo dat de mensen, de oudere garde, die is, is toch al twee keer drie kwartier, toch wel heel lang voor. En dus dan gaan we wisselen en dan worden we zwakker natuurlijk, want we hebben geen adequate vervangers staan. Dus tot nu toe 35e minuut in de eerste helft. 1-0 voor Castricum en de beton is al lang niet gespeeld. We gaan straks naar ons favoriete eigen doel, voetbal in de tweede helft. Het wind is wel een beetje, het lijkt een beetje tegen, een beetje, een beetje een rare wind het is het, maar een beetje een noordoostenwind lijkt het wel. Maar we, gaan, dus we hebben de moed er nog steeds in. Na 35 minuten 1-0 voor Castricum. Oké, okay, dankjewel Piet. En uh, straks komen we uiteraard uh, bij Piet uh, terug. 1-0 dus uh, voor Castricum. Maar dat is ook uh, de nummer 2 op dit moment in de competitie. Dus dat, uh, dat uh, gaat verder een leuke wedstrijd worden. We houden hem uh, in de gaten daar op Welkom allemaal bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer drie uur lang. Met ja, eigenlijk heel veel informatie en andere leuke dingen. Zo hebben we de column van uh, Hannie Kroes. Zij was uh, vrijdag weer te horen bij Even geen rust uh, aan de kust. En ze had een uh, mooie column gemaakt over het bevol bevolkingsonderzoek. Je kent het wel, hè? een soort van uh, SRV wagens Zoals uh, het omschreven werd uh, in de column. Nou, dat uh, straks verderop uh, in dit programma. Gilles Schok en uh, Carina Veren hebben een hele leuke podcast gemaakt over Hotel Keur. Al sinds 1912 hier gevestigd uh, in uh, Zandvoort. En uh, ja, omdat uh, Zandvoort uh, dit jaar 200 jaar badplaats is... gaan ze terugblikken met onder meer de mensen, de toeristen, de medewerkers... en uh, de Zandvoorters uh, rondom Hotel Keur. Een uh, leuke podcast en daar kunnen ze zelf uiteraard uh, alles over vertellen. Er is vandaag open dag bij het Kennen we Dieren thuis nog uh, tot aan 4 uh, uur vanmiddag is iedereen daar, daar van harte welkom. Er zijn de afgelopen drie maanden maar liefst 48 katten, 51 konijnen en 7 cavia's geplaatst. En die hebben een uh, mooi nieuw huis gekregen, gekregen. Kijk vandaag even achter de schermen tot aan 4 uur Keesomstraat nummer. Uh, Vijf en iedereen is van harte welkom. Straks gaan we het over de andere onderwerpen hebben... want uh, ja, de agenda die zit weer lekker vol. Een leuke uitzending met niet alleen natuurlijk uh, muziek... maar ook uh, de informatie zoals je dat uh, van ons gewend bent. Is wel weer muziek hoor. Want uh, hier is uh, Maas Smith met uh, de single Starcasing. I'm stood still, just like a photograph. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. Oh, oh, oh, oh, oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, oh, oh, oh, oh. promise that you hold me close, don't let me go. How I come my life When now without you I can't help but feel so lost I wanna give you all I've got Oh, they say you know it but you know it, I don't know Oh, promise that you'll hold me close Zeker deze plaats van uh, Maalsmidt en Stargazing. Vandaag een uh, volle Zandvoort op zaterdag. Want uh, we gaan het niet alleen hebben over de onderwerpen die we net hadden. Maar uh, ook uh, komt er een nieuw ijssalon in Zandvoort van Klevers. En uh, ja, SB Hoeben is straks uh, aan het woord uh, daarover. En nog veel en veel meer. Beats in me will die like a miracle. For this is not a miracle. Blossom fills the bloom of the season. Promise not. Denk aan Trump natuurlijk, hè? bij deze platen. Uh, This is not America. Je hoorde de gouden oude single van uh, David Bowie. Nou, vanmorgen uh, begonnen wij met een uh, lekker zonnetje hier in Zandvoort, uh, nu en dan. En uh, op dit moment is het bewolkt en uh, wordt ze juist op het nieuws en het uh, weer. Dat zo dadelijk ook wel eens een regenbuitje kan uh, gaan vallen. Maar laten we hopen dat het uh, voor de rest van de week uh, weer een stukje warmer gaat worden... En uh, dat uh, horen we zo meteen uh, bij het uh, weerbericht wat, uh, wat ik ga doen. Zo rond uh, half uh, drie, dus blijf daarvoor luisteren. En uh, ja, als het zonnetje lekker schijnt en als het uh, weer wat uh, warmer wordt uh, hier in Zandvoort, dan uh, beginnen wij weer te kriebelen uh, omtrent een ijsje eten. In ieder geval, dat is uh, lekker. En we hebben heel veel mogelijkheden daarvoor in Zandvoort. Maar de winkel op de schoolstraat was altijd wel een hele bekende. Nou, daar komt uh, iemand uh, nieuw in te zitten van uh, IJsselon Klevers, een begrip in uh, Limburg. En uh, SB Hoeben uh, uh, neemt uh, de zaak over uh, hier in Zandvoort. En uh, gaat er beginnen inderdaad uh, onder de naam IJsselon uh, Klevers. En uh, ja, het lekkere ijs uit Limburg komt in Zandvoort aan. En uh, Esmee vertelt uh, daar uh, zelf over. Zij Ze, was uh, vanmorgen te gast bij uh, collega Ger Loogman. om in Zandvoort, want je, je komt uh, oorspronkelijk uit uh, Limburg. Ja. En Klevers uh, uh, uh, IJs is eigenlijk een beetje een Limburgs bedrijf, hè? Zeg, ja, zeker. Zeg dat ja. goed? Uh, ja, heel goed. Ja. Hoe, hoe kom je in Zandvoort terecht? Um, ja, ik woon al een aantal jaren in Amsterdam. En ik heb um, in mijn jeugd heel lang voor klevers gewerkt met heel veel plezier. Mm -hmm. En eigenlijk altijd contact gehouden met uh, mijn oude baas. En ik merkte dat er um, in Amsterdam eigenlijk een ijssalon miste... waar je lekker kon zitten en een koep kon nemen. Mm -hmm. En toen heb ik eigenlijk um, klevers weer benaderd van... hé, hey, moeten jullie niet een keer deze kant op komen? En dat was toen nog iets te ver weg. Maar um, ja, nu zijn ze zo uit het breiden dat deze locatie in Zandvoort op hun pad kwam. En toen hebben ze mij weer benaderd of ik er voor open stond. Oké. Okay. Ja. En Klevers is, is echt voornamelijk. Uh, ze hebben best veel vestigingen in, in, in Limburg en in omgeving, hè? In de Brabant. Ja, klopt. Ook in Brabant en um, in Gelderland ook. Oké. Okay. Maar voornamelijk in Limburg. En het komt uit Grubenvorst. Oké. Okay. Uh, daar ben ik ook geboren en opgegroeid. Mhm. Mm en daar wordt het ijs nog steeds gemaakt eigenlijk. Dus eerst begon het in de ijssalon. Um, maakten ze de ijs daar, hadden ze een ijskeuken. En toen werd Klever steeds iets groter. En nu hebben ze al een aantal jaren een ijskeuken in Grubbevoors. Um, en vanuit daar wordt het ijs geleverd aan alle ijslons. Ik kan wel zeggen dat het echt een begrip is in het zuiden. Ja, ja, ja. Dus door jouw ervaring die je opge op opgedaan hebt bij Klevers in Grubbervorst heb jij nu uh, zeg maar, alle kennis meegenomen naar Zandvoort om uh, heerlijk ijs te maken? Ja, klopt. Uh, te verkopen. En je ja. zit natuurlijk in een op een locatie waar, waar een ijszaak heeft gezeten. Uh, ja. Luciano. En, en uh, Zijn jullie... Uh, ja, dat is misschien een rare vraag. Maar zijn jullie net zo lekker als uh, Luciano? Ja, ik vind het lekkerder. Maar ja, <laughs> Luciano heel, uh, heeft ook heerlijk ijs. Maar waar, waar, waar zit het verschil in? Um... Nou, ik vind dat Klevers meer gericht is op ijskoeps. Mm -hmm. um, dus lekker zitten op een terras en dan een ijskoep bestellen. En um, ja, ik merk dat ze dat nog niet helemaal gewend zijn in Zandvoort. Maar misschien komt dat wel en misschien ligt de voorkeur daar ook niet heel erg naar. Maar ja, we verkopen allebei heel lekker ijs, dus ja. En jullie verkopen ook een kopje koffie? Ja. Dus het is, ja, en je hebt een prachtige terras daar. Ja, ja, heel prachtig. De hele middag staat het in de zon. Ja, precies. Ja. Dus uh, met, met ijs is dat wellicht niet zo'n goed idee. Nee, ja, de ijs, nee, precies. Maar ja, goed, salon zelf... Uh, het ijs smelt er niet. Uh, nee, nou, nee, zeg maar. nee, nee, nee. Hey, franchise-nemer bij Klevers, uh, wat houdt dat in? Um, nou ja, de naam en het ijs... Mm -hmm. Verkopen. En uh, liefde voor het ijs ook verkopen. Want het is echt een ambacht, hè? Ja, het is echt een ambachtelijk ijs. En kan jij zelf ook ijs maken? Nee. Dat, dat doe je niet? Nee, dat heb ik uh, nooit gedaan. Nee, ik heb voornamelijk in de bediening gewerkt. Oké. Okay. En nu ben je ondernemer. En, en uh, ja, Zandvoort is natuurlijk wel een, een, een hele aparte uh, uh, uh, uh, uh, uh, locatie om een, om een, om een onderneming uh, te beginnen. Uh, best uh, of heel druk of niet zo heel druk. Ja. Uh, hoe, hoe ervaar je dat? Nou, tot nu toe heel goed. Ik vind de mensen heel erg lief. Iedereen die langskomt, de andere ondernemers in de buurt, echt... Ik ben heel, uh, heel hartelijk ontvangen, dus dat vind ik echt super leuk. En uh, ja, de drukte, dat is wel uh, door de week even wennen. Dat ben ik niet gewend, inderdaad. <laughs> in Limburg ligt het anders? Ja, daar zijn meer pieken op een dag. Zeg maar Rond drie, vier uur is het wat drukker en in de avond is het wat drukker. Mm -hmm. um, en hier is het voornamelijk de middag heel erg druk en in de avond komt er ook nog wel een stroom. Maar dat is, ja, dat is wel wennen, moet ik zeggen. Maar ja, ik vind het heel leuk. En ik vind hoe... uh, toerisme ook heel erg leuk. Ja. Hoe, hoe is de reactie van mensen... Uh, die normaal een ijsje gaan kopen bij Luciano... en nu opeens bij Klever staan? Ja, wisselend. <laughs> um, Sommigen lopen weg. Echt waar? Andere, ja, niet heel vaak, maar... er zijn er een aantal weglopen. Maar... Um, en anderen die hebben het niet eens door. Die, uh, die komen nog met een uh, spaar, uh, spaaractie van Luciano. <laughs> dus dat is ook wel, wel een goed teken op zich. Ja. Um, en nou ja, de, de ander probeert het. En uh, nou ja, tot nu toe veel positieve reacties in ieder geval. Dus dat is fijn. Ja, Weet jij waarom Luciano weg is gegaan? Ehm... Um, ja, ze hebben nog een locatie in Overveen. En mm -hmm. die wilden we een beetje afbouwen richting, uh, nou gewoon iets rustiger aandoen. Niet met twee salons. Oké. Okay. Ja. Maar het heeft niks met de locatie te maken dat het niet goed liep. Nee, volgens mij liep het heel goed. Ja, volgens mij ook. Ja, ja. nee hoor. Dat, nee, daar heeft het niks mee te maken. Nee, nou dat is fijn om te horen, want uh, de locatie is natuurlijk uh, ja, uh, super... En, en uh, je kan er heerlijk uh, zitten om een, uh, om een lekker ijsje te eten, en, uh, ja. of in dit geval een ijskoep. En ja. dat, wat, wat, wat, uh, ja, wat, wat moet ik bij een ijskoep uh, voorstellen? Uh, een heel mooi glas met een aantal bolletjes erin, uh, afgetopt met nou, diverse toppings eigenlijk, slagroom, koekjes. En lekker in het zonnetje zitten en daarvan genieten. Ja. Hé, hey, en uh, ja, er komen natuurlijk uh, altijd heel veel kinderen op uh, ijszaken af. Uh, mm -hmm. Wat hebben jullie voor de kinderen? Uh, kinderkoeps, diverse kinderkoeps. Smurfijs. Wat is smurfijs? Uh, smurfijs is blauw ijs. Hoep. Ja, dus dat uh, <laughs> vinden kinderen altijd heel erg leuk. Ja. Uh, maar we hebben diverse kinderkoeps. Ook voor kinderen, ja. En wat is dat anders dan een, dan een volwassene koep? Nou, die is, wat, die is wat kleiner, natuurlijk. En die is um, wat speelsig afgetopt. Dus met smachties of met een zoekje ja, ja. of met een lolly. En de gewone, en de gewone ijsjes, de puntijsjes die, die, die, die we kennen? Ja, ook. Dat ja. hebben jullie ook, hè? Gewoon. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan uh, kom ik snel even een ijsje bij je halen. Ja, dat is goed. En Marja ook, denk ik. Nou, gezellig. Jullie zijn welkom. Iedereen is welkom. Nou, dat is fijn om te horen. Mm -hmm. Ik uh, mag je heel veel uh, succes wensen met ja, de nieuwe ijszaak we. En uh, ik hoop dat het uh, je allemaal gaat brengen wat je ervan uh, verwacht. Ja, dankjewel. Uh, maak er wat moois van en uh, zorg dat uh, Zandvoort lekker ijs kan uh, blijven eten. Ja, dat gaan we doen. Hartstikke goed. Nou, ja. In ieder geval bedankt voor je, uh, voor je, voor je telefoontje. En een, uh, je hebt een vrije dag, heb ik begrepen. Ja. Voor het eerst sinds ja. acht weken. Nou, ja. <laughs> heel veel succes. En een hele ja, fijne vrije wel. dag. En doe het rustig aan. Oké, okay, dank u wel. Oké, okay, bye bye. Doei. bye. De, ja, dat was uh, Esmee Hoeben. Zij is uh, de nieuwe eigenaresse van uh, de IJssalon uh, hier in Zandvoort aan de Schoolstraat. En uh, ja, dat heet Klevers uh, IJs, of ijsalon Klevers, moet ik eigenlijk uh, goed zeggen. Lekker nieuw ijs uh, hier in Zandvoort. En daar houden wij van en we houden uiteraard Esmee uh, in de gaten. Als je iets heel speciaals uh, gaat doen, dan hoor je dat weer hier op uh, de radio. Zo dadelijk kijken we of het uh, weer ook uh, ijsweer gaat worden voor uh, de komende dagen. Want dan uh, hebben we het weer van uh, Rico Schreuder. Dat doen we na deze plaat over ijs. VIP.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 Girls were hot women less than bikinis Rock men lovers driving like bikinis Jealous, cause I'm out getting mine Shade with the cage and vanilla with the nine Ready for the jumps on the wall The jumps acting ill cause it's full of eight ball Gunshots ranged out like a bell I grab my nine, all I heard was shells Falling on the concrete real fast Jumped in my car, slammed on the gas Bumper to bumper, the avenue's packed I'm trying to get away before the jack does jacked Police on the scene, you know what I mean?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 Wat nou zo leuk is aan deze plaats. We draaien sowieso altijd in de zomer. Want ja, dan krijg je zin in een ijsje. Nou, die periode komt er weer aan. Gaan we zo dadelijk het over hebben in het weerbericht. Maar ook in de winter hoor je hem hier bij ZFM als we een mooie ijsbaan hebben in het centrum van Zandvoort. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, het is half drie geworden hier bij ZFM. Dat betekent dat het tijd is voor Rico's weer. Rico Schreuder, die maakt uh, elke dag een uh, weerbericht voor de komende dagen. En dat uh, luidt voor uh, vandaag als volgt. Want deze zaterdag zijn we met een uh, zonnetje begonnen. Maar het werd alweer snel uh, bewolkt. En we verwachten in de loop van de dag zelfs uh, nog uh, enige regen. Er waait een matige zuidoostenwind en het wordt uh, ongeveer uh, 18 graden. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Vanavond regent het de enige tijd en de komende nacht wordt het gelukkig wel weer droog. Morgen, zondag, is het een droge dag met een mix van zon en wolken. Er waait een matige zuiden-zuidwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden, nou ja, zo 3 graden lager als vandaag. Maandag en dinsdag is het wisselvallig met zon, wolken en af en toe regen. En het wordt dan tussen de 13 en de 14 graden. Gaan we naar de woensdag, dan is het uh, meest droog en schijnt er vaker de zon. Het is ongeveer uh, 70 graden en het weer voelt weer wat uh, zachter aan. Dus uh, dan gaan we weer richting uh, een uh, zonnige periode. En laten we hopen dat het uh, dat dan ook weer uh, ijsweer wordt. En dan weten we in Zandvoort uh, wel uh, raad mee met de uh, diverse ijssalons. Zo ook uh, ijssalon uh, Klevers aan de Schoolstraat. Sinds 4 april weer open. Nou, dat was het weer van Rico Schreuder. Ook na te lezen op de diverse kanalen van Rico Schreuder. En ook bij ZFM hoor je het langskomen op de zaterdagmiddag. Zo rond en nabij half drie bij Zandvoort op zaterdag. Nu is het weer tijd voor een hit van alweer een paar maanden geleden. Hier is de leuke single van Ray. En Where is my husband? I'll be you to Tell me, baby, ooh, where the hell is my husband? What is it getting so long to find me? Oh, baby, where the hell is my love? Get down with love. Tell Het is vandaag open dag bij het Kennen bij Dierenthuis aan de Keusomstraat nummer 5. Iedereen is van harte welkom daar nog tot aan 4 uur vanmiddag met heel veel leuke dingen. En met name een kijkje achter de schermen van het Dierenthuis. Daar draait het om tijdens deze open dag. Zodanig gaan we weer naar Duitsersveld toe, de tweede helft van de wedstrijd tegen Kastrikum. I make you do a high stand And take your baby by the hill And do the next thing that you feel We were so In place And I danced All Days We were cool On Craze When I Sharing what was true I said That's all day's love Take your baby by the hand Pull her close and there, there, there, And Take your baby by the ears and Play upon her darkest fears Stuck in place, in a dance all days, we were cool and uh, crazy. When I, you, and everyone we knew, could believe, do, the sharing what was true. I said, dance all days, love. Dance all days Dance all days long Take your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her breast you sacrifice blue And you need her and she needs you And need power and she needs you. And you need her and she needs you. And need and she you. And you need her. And she needs you. We were so in place. In a dance, all dance. We were cool and. En ook weer, uh, weer lekker veel uh, muziek uit de jaren 80. Daar houden wij van bij Zondvoort uh, op zaterdag. de en dance days long. We gaan uh, weer naar het Naar uh, Piet uh, Pijper die uh, de wedstrijd van vandaag in de gaten houdt. We hebben het over de wedstrijd tegen de nummer 2 uit de competitie. En wij zelf zijn de nummer 12 op dit moment. Dus ja, hoe gaat het ook in de tweede helft? Piet, nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn net hier inmiddels 5 minuten bezig, 4 minuten bezig. En we hebben inmiddels twee corners voor SV Zandvoort gehad. Die waren uh, heel mooi voor de doelen en de eerste keer uh, maakte de keeper er dus weer een corner van. En de tweede keer schoot hij door, door, door, maar we eigenlijk twee toch wel kleine kantjes. En nogmaals, we zijn onge ongewijzigd aan de tweede helft begonnen. dezelfde elf staan er nog in en we hebben ook een woord wissel straks. Maar we zijn eenmaal achter en uh, nou goed, de voetballen naar de continu toe, dat geeft een soort magie. Er uh, staat inderdaad ook een mannetje of twintig buiten daar, die uh, staat het er straks. En dan hopen we dat die tegelijk maken er ook in gaan schreeuwen. En misschien nog wel meer dan gelijk maken. Maar voorlopig in de vijfde minuut naar de rust. Ongewijzigd team. En we kijken tegen een eeuwig achterstand aan. En we houden het vertrouwen erin dat het goed komt. Zeker weten, Piet. dankjewel voor dit moment. En tot zometeen. To be the sad man, behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded. To telling only lies, but my dream.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 Never, Never. Op de zaterdagmiddag 1971, november 1971 kwam deze plaat uit. We hebben het over de Who en Behind Blue Eyes. En ik ken hem dan weer in een andere uitvoering van uh, Lim Biscuits. Maar uh, beide uitvoeringen zijn heel erg lekker. En dit was uh, waarschijnlijk wel het origineel, weet ik niet zeker. Maar dat dacht ik uh, wel. Afgelopen vrijdag hadden we weer een leuke uitzending van, uh, bij de collega's van uh, Even geen Rust aan de kust. En daarbij aanwezig is altijd Hanny Kroes, die ook uh, meedoet uh, aan het programma. En ze had ook uh, dit, weer, dit keer weer een hele mooie of goede column. En die uh, willen jullie uh, laten horen, zo ook op de zaterdagmiddag. En uh, de column gaat dit keer over het bevolkingsonderzoek. Ik. Nou ja, dat gaat niet helemaal goed. Uh, Volgens mij. Even kijken hoor. Of we hem uh, nog uh, aan de praat gaan krijgen. Nee, nee. Nou, gaat niet lukken met uh, de column. We proberen het uh, zo dadelijk weer. Waarschijnlijk een storing in de computer. En uh, we gaan gewoon even lekkere plaat draaien. Hier is uh, de single van uh, Bruno Mars en uh, Treasure. Oh nee, daar komt hij aan. Kijk, dat bedoel ik. Uh, <laughs> We gaan hem nog een keer doen, hè? Hier is Hannie uh, met uh, de column, als het goed is. Geen twee dingen door, door elkaar dan. Wat, wat een puinhoop, wat een puinhoop. Uh, even kijken. Wie zit er? Deze even terug. Dat is, uh, als het uh, niet helemaal lukt, uh, zo uh, met, uh, met de knoppen en de muziek. Gaan we hem nog een keer proberen. De column van Hanny Kroes afgelopen vrijdag in het uh, programma... Even geen rust aan de kusts ik heb hier zo geen zin in... krijg ik weer zo'n uitnodiging voor een bevolkingsonderzoek. En volgens mij ben ik vorig jaar nog in die SRV-wagen geweest... voor zo'n mami, ma mama, ma mama, voor zo'n borstonderzoek. Nou, dat was ongenaamd geen pretje, hoor. Die, die laboranten pletten één voor één mijn borst op een ijskoude glasplaat... en probeerden deze vervolgens in een soort tosti-ijzer te krijgen. Nou, ik, en ik weet het nog zo goed omdat ik dagen met van die platgeslagen uitgerekte tieten heb gelopen. Ik, ik, ik propte ze maar tussen mijn broekband... dan bleven ze tenminste een beetje op hun plek. En, en nu ligt er weer zo'n bevolkingsdarmonderzoek in mijn brievenbus. Waarom alweer? Krijgt iedereen zo'n ieder jaar zo'n paars doe-het-zelf pakket in de bus? Een darmonderzoek? Ik, ik heb er echt een bloedhekel aan. Het is zo'n onsmakelijk geklieder... Je moet aan de gang met opvangpapiertjes, schepjes... veel te kleine buisjes waar, waar je je ontlasting in moet zien te krijgen. En, en waar moet je dit doen? Op het toilet lukt het niet. En de keuken valt natuurlijk ook af. Dat is niet hygiënisch. En dan kun je wel op balkon of in de tuin gaan, kan je gaan doen. Maar ja, dan gluren de buren mee en, en, en die komen dan waarschijnlijk op de geur af. En als het dan uiteindelijk gelukt is, dan komt de laatste hindernis. Want je dacht toch niet dat ik die zo duidelijk herkenbare zilvergrijze retour-envelop... in de brievenbus bij mij in de buurt ga stoppen, hè? Nee. Ik wil er toch nog niet mee betrapt worden. Oké, okay, envelop opgestuurd, hoor je nooit meer wat van. Alhoewel, zul je net zien. Twee weken later een uitnodiging voor een vervolgonderzoek in het ziekenhuis. Ze hadden wat bloed in mijn ontlasting gevonden. Nou, elk nadeel oh. heeft ze voordeel, want ik hoefde in elk geval niet weer met een schepje aan de gang... Ik, ik moest dus opdraven voor zo'n koloskodingus. Uh, kolos, kolos zo'n zo inwendig kijkonderzoek in de dikke darm. Dus volkomen leeg en schoon gespoeld en nuchter... meldde ik mij op de dagopname en kreeg een blauw papieren schortje aan. Ja, dat is handig. Met zo'n open achterkant... dan kunnen ze makkelijk komen waar ze wezen moeten. En ik voelde me natuurlijk volslagen belachelijk in dat halve schortje. Ze reden mij vervolgens op een bedje naar die koloskodinguskamer... Uh, kolos Goedemorgen, zei de darmdokter. Ik dacht, waar ken ik haar van? Ga lekker op je zij liggen, rustig ademen en ontspannen. Dan komt het helemaal goed. Ja, ja. Nou, probeer maar eens te ontspannen, hoor. Terwijl er een flexibele slang met camera en verlichting in een holte gestopt wordt... waar je het liefst denkt, van, nou, houd maar een beetje privé. En opeens, opeens weet ik waar ik haar van ken. Dit is die dokter die mij een jaar of wat geleden zo'n slang heeft laten inslikken... voor zo'n gast, uh, gastro-codingus, zo'n zo, zo zo slokdarmonderzoek. Gebruikt ze daar dezelfde slangen voor? Ik mag toch hopen dat ze dat ding wel een beetje schoonmaken... voordat iemand hem moet slikken voor een slokdarmonderzoek. Nou ja, ik, ik kan me na, nu helemaal niet meer echt ontspannen. Ik, ik mocht meekijken op een scherm waarop een soort natuurdocumentaire te zien was... Een soort maallandschap met wat bultjes, plootjes en hier en daar een poliepje. En de arts wees enthousiast naar het scherm. Kijk, nu zit ik in uw endeldarm. Mooi roze, hè? Vindt u niet? <truh> en ze keek mijn darmwand met meer passie dan ik... naar een mooie zonsondergang boven de Zandvoortse Zee. Ach, zo'n ding. Het bleek allemaal loos alarm. Goeie uitslag, klaar. Ziekenhuizen, als het niet nodig is, moet je er niet wezen... Het is voor een arts misschien gewoon werk, maar voor een patiënt onnatuurlijk, onbehagelijk en vaak ronduit gênant. Maar van de week moest ik er toch nog even zijn voor een wat uitgebreider gynaecologisch onderzoek. Mijn lief zei, ik, ik, ik zet je wel even voor de deur af, dan parkeer ik daarna wel. Dus ik zeg, joh, joh, een uurtje parkeren bij het ziekenhuis is nog duurder dan een gangen menu bij de Bokkendorens. Dat maar duurt vast niet lang, joh, rij even een rondje, dat scheelt een bak parkeergeld. Zo gezegd, zo gedaan. Na een behoorlijke wandeling kwam ik op de afdeling gynaecologie. En wachten. En wachten. Twaalf duidelijk zwangere vrouwen. Een paar dames voor de morning after pill of een uitstrijkje. En een aantal race onvruchtbare 70-plussers gingen me voor. Uiteindelijk werd ik opgehaald en naar een kleedhokje gebracht. Alleen de bovenkleding aanhouden en dan mag ik doorlopen. Huh? Do doorlopen? Maar, maar, maar, maar dat kan toch zo niet? Ik, ik, ik, ik lijk zo net Katrien Duk. Ja, Katrien en Donald Duk lopen de hele dag in een blote kont... met alleen een jasje aan, maar, maar ik ben dat niet gewend. Ik, ik, ik strompelde ongemakkelijk met mijn knieën bij elkaar naar de behandelkamer. En terwijl ik in mijn halfblote niksie voor het bureautje van de gynaecoloog stond... stelden ze nog enkele vragen. En, en ongemakkelijk begon ik aan mijn truitje te trekken. Oh, wat ik nou maar iets langers aan gedaan. U, u, u mag plaatsnemen, hoor! Oh, oh fijn... Alleen die stoel al. Weg was mijn laatste restje waardigheid. Nou, vooruit hè? hielen in de beugels. En proberen te kijken alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. Schuif nog maar een stukje naar voren, hoor! Met mijn billen boven de afgrond voelde ik de eendebek al naar binnen klepperen. Over Donald Duck gesproken. <lacht> en, en, en terwijl ze met een zaklamp en een mega wattenstaaf op plekken kwam... waarvan ik niet wist dat je zover kon komen, vroeg ze... En, eh... Uh... En nog, nog plannen voor de vakantie dit jaar? Nou, oh, had ik ze. Ik zou ze niet noemen. Schiet nou maar een beetje op met je uitstrijkkwartet. Ik, ik maak nog even inwendige echo en dan is het klaar. En met een langwerkelijk apparaat en een flinke gel ging ze verder met de inspectie. Alles werd bekeken en ik dacht alleen maar... goh hangen er zo kort na Pasen nog wel eieren aan, eierstokken. <lacht> met, met, met een prop papier tussen mijn benen om de overtollige gel op te vangen... glibberde ik ongemakkelijk naar het kleedhokje. Wegwezen hier, lekker naar huis, snel naar de auto. Als een pinguïn wacht, wachtelde ik het hele ziekenhuis door naar de uitgang. Maar al wat ik zag, geen man lief. Ik keek op mijn telefoon. Liege, lieve schat, ik, ik, ik kom er zo aan, tank leeg van het rijden. Ben even naar de pomp, tot zo. <lacht> Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus volgende, week maar weer, volgende keer maar weer gewoon parkeren voor de hoofdprijs. Ja, ja, dat was hem, de column van uh, Honey Kroesen. Ik heb hem expres even ruim na de lunch uh, gedaan. Want uh, ja, de verhalen die ze daarin vertelden. Hmm, ja, de, nou ja, goed. Uh, we hebben hem gehad. En uh, uiteraard uh, weer uh, met uh, plezier uh, gedraaid hier uh, in Zandvoort op zaterdag. De column van uh, Honey die normaal gesproken te horen is uh, bij onze collega's van uh, Even Geen Rust aan de Kust. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan een lekkere muziek draaien. Hier is... Uh, uh, oh, ja, die stond nog niet klaar van de vorige. Hier is uh, Bruno Mars en uh, Treasure. A sexy motherfucker. Give me your, give me, me your, attention baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're a wonderful Ooh, you a sexy lady But you walk around right here like you wanna be someone else Ooh, wow I know that you don't know it But you're fine, so fine Fine, so fine Ooh, wow Oh, girl, I'm gonna show you De single van Bruno Mars en Treasure hier bij Zandvoort op zaterdag. We gaan uh, weer naar het uh, Duitserspel toe. Ja, want uh, ja, daar heb je niet zo goed nieuws hè Piet? Nee, het is uh, inderdaad uh, een aantal minuten. Uh, de 60ste minuut van de wedstrijd naar de, kwartier. de tweede helft is het, het 0-2 geworden. Overigens to totaal tegen uh, het spelbeeld in de tweede helft in. We waren juist uh, sterk op Dreef Zandvoort met meerdere aanvallen en ook kansen. De keeper van Kassikum, die haalde een paar ballen in het college uit zijn doel en het bleef 0-1 en wat, wat vaak gebeurt in dit soort gevallen is dan, dat de bal aan de andere kant valt en die viel ook een beetje slecht uitverdedigen zwak verdedigen kun je wel stellen. En een seconde dus simpel de 0-2 doen. Inmiddels hebben we wel weer hebben we wat gewisseld. De, de, de, de ouderen zijn eruit, de jongere spelers erin. En dan er is een corner voor Zandvoort. En die werd net gegeven. Ook met een, een open kans, die ook weer net door de keeper weer uit zijn doel kon worden. Ten koste van een, van een corner, weliswaar. En uh, die gaan we nu nemen. Er verdwijnt aan de andere kant van het veld een geblaseerde spits van uh, Karsikum van het veld. En die schijnt echt zo'n een aardige tik gehad te hebben. Die gaat eruit. We zitten te wachten op de corner van Zandvoort bij een 2-0 achterstand. Ik neem jullie even mee. Gio, uh, ga ik ga hem nemen als ik het goed zie. En het het, het spel is van het veld af. Daar komt de corner. We hebben een paar keer goede gevaarlijke corners gehad. Dus als deze ook zo is en het, het hoofd op het juiste moment op mijn voet, dan kan hij er wel eens gaan. Dan komt hij aan. Uit zijn best verkocht weer een corner. Nog een corner dus. We nemen hem nog opnieuw. Hij was niet te lang genoeg. Hij bleef hangen bij de eerste paal. ...waar de keeper, de speler van Karsikum we hem weer te kosten De volgende corner wegkopte. Dan komt de volgende corner aan. 1-2. Om toe hoog zoals het gaat tegenwoordig. Dat betekent dat de bal eraan komt. En daar gaat hij ook. Oeh, mooie bal. Oh, weer die lange mannen? Ze zijn allemaal lang en groot. Oh, oh, oh. oh. Nee, nee, nee. Ze doen echt alles aan, maar het zit ook echt er niet mee. En blijft de speler van de zandvoort in Zandvoort ingeblesseerd liggen. de keeper van Zandvoort die twijfelt. Oh, ja. Het blijft uh, 0-2 in de 67e minuten. De helft van de tweede helft is achter druk. En 0-2 en ik hou jullie op de hoogte van de volgende ontwikkeling. De nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van drie uur. met Peter.